Van Radio Jamba. Met wonderbaarlijke klanken. wit, famous Bobby Team. de luisteraar te verleiden. Eh? Dat was een uh, valse start. Anyway, we zijn in de lucht. En laten we hopen dat het zo blijft. Want. Uh, John, jonge jongen vorige week weer. weer hetzelfde. flauwe verhaal. midden, midden, midden. in een interessant gesprek met. Uh, Fozalin. Uh, blijkt uh, uiteindelijk weer de verbinding verbroken te zijn. En uh, moeten wij. Uh, nou ja, moeten wij. Ik heb het verhaal niet gemist natuurlijk. Maar jullie hebben het verhaal wel gemist. Dus ik hoop dat Fosalie nog even terugkomt op dat uh, gedoe rondom die knierzuiger. Want uh, daar belde later Piet. Uh, Piet uh, Pieters. Paulus. Uh, Paulus Pietersma. Ik ben even zijn naam kwijt. Paul Pietersma. Die belde er ook over. En uh, ja, ik weet niet hoe dat uh, zit. Maar dat klonk interessant. Ik ben vergeten te kijken naar die eieren van die knierzuiger. Maar. Ik heb. En druk gehad. Moet we gewoon aan het werk, net zoals iedereen. En dan moeten we natuurlijk nog zo'n radiostation runnen... ...en allerlei andere spannende plannen. Dus ja, uh, nou ja, anyway. Uh, trouwens, uh, dat uitvallen van, van die, van die uh, uitzending... ...dan gaan we er wel geruchten dat dat uh, toch iets te maken heeft met uh, sabotage. Dus dat dat uh, eventueel iets met radio rundvlees te maken kan hebben. Nou ja, dan weet ik dat niet. Weer paranoia gedoe natuurlijk. Maar lijkt me weer een beetje overdreven. Maar ja, je kan me nooit weten. Radio Rundvlees, het zit ons aardig dwars eigenlijk. Nou, Elmo, die belde mij niet vorige week... Eh, terwijl eh, we iets wisten over het Suske en Wiske-album... wat hij eh, aan het zoeken was voor zijn eh, vader. De enige eunig. Nou, blijkt dat eh, bij de Vries eh, in de bezit geweest zijn. En eh, via de Vries eh, heb ik hem dus bemachtigd Hij ligt hier zo. Ik kan hem even laten horen hè, hoe klinkt een Suske en Wiske. Ja, eh... Dat waren de bladzijden, dus, ja... De enige enig, dat is een uh, zeer speciale uitgave. De Vries wist er het een en ander te vertellen, die weet ook echt van alles. Trouwens, uh, hadden we hadden vorige week nog een uh, heel mooie uh, reportage van meneer Brinkelman. Uh, met het uh, einde van het drieluik over de Pasamallam. Maar weet je wat nou het vreemd is? Ik heb helemaal niks gekregen voor deze week. Ik, ik heb hem ook geen opdracht gegeven of zoiets. ik weet het niet meer. Er is dus ergens een, uh, een gat, gat in mijn geheugen. Nou ja. Wat ik wel weet is dat er nog steeds meer gabbers uh, bij moeten komen. En uh, je kunt gabber worden van Gamba voor 10 euro per jaar. Dan ben jij lid, dan krijg je een cd met daarop een heleboel uitzendingen van Radio Gamba. Iedereen zit in spanning te wachten op deel 2. Ja, door al die drukte. Het, uh, het lukt maar niet, het lukt maar niet. Wat wel lukt is, gewoon toch elke week weer een uitzending van Gamba. Van Abba tot Sappa, van Hartrock tot Samba. En uh, nou, daar uh, wil ik... U natuurlijk niet in tekort kort doen, we gaan lekker muziek draaien. onderdompelen in de mysterieuze wereld van Radio Biama. Ja, dus even improviseren. Maar wie jij wel aan de lijn hier? Ja? ja! Ah! Met, uh, ah, meneer Brinkelman! Ja, ik was even bezig over de bingo. Ik weet niet of u het gevolgd ja, hebt. Ja, ik kan het wel een beetje volgen hoor, maar uh... Helaas, geen item, hè? Nee, dat heb ik uh, mogen merken, meneer Priekkommand. Ja. Dat is, eh, uh, Frut. ligt niet voor me. Ik, uh, ik, mijn staartje kwispelde al ja. toen ik naar de brievenbus liep, maar het ligt voor het u. Het is de, de schuld van de kantinebeheerder, hoor. Die heeft het niet de post gedaan. Dat hij beloofd, dat heeft het niet gedaan. De kantinebeheerder, oh, uh, daar zo bedoelt u. Op de... ja. Zit u nou nog steeds dat op die camping? Daar vandaag mee aan, hè? Maar, eh, Een uh, u bent toch niet nog op vakantie? Nee, maar, eh... Uh... Ik, ik blijf hier nog even plakken. Het is gezellig. Het is die zit ja, ja. erbij. Hartstikke leuk, hoor. Ja, ja. Nou, uh, ik vind het een beetje vervelend. Nou ja, goed. Dan doen we het een uh, weekje zonder u. Ik ja, ben blij dat u toch even belt. Ik heb dat ik om op de telefoon te doen. Maar ja, dat klinkt niet, hè. Dat kan je niet doen gewoon. Nou, doet u een column over de telefoon of zo? Nee. Nee. Nee, nee. Wordt niet. Maar ik heb het in mijn hand hier, hoor. Oké. Okay. Aan nee. Radio Gamba. Ik heb het hier duidelijk staan op de envelop. Ja, ja. Zo liggen. Ja, nou, oké. Okay, we zullen maar. Uh, uh, de voordeel van de twijfel geven, meneer Brinkerman. Ja. He? Nou, uh, geniet u er nog van, maar niet te lang. Hè? We willen nog nee, uh, een paar graag uh, van u. Een paar eitels daaronder uh, aan u te gezonden worden. Ja, nou, hoop ik dat het deze keer goed gaat, uh, meneer ja, Brinkerman. Oké. Okay. En een fijne show ook. Bedankt voor het bellen. Dag. Da. Ik heb een beller aan de lijn die reageert op uh, het uh, item uh, net over de bingo. Want het is onze bingo-expert. Thijs Schiërsnavel. Goedenavond, Thijs. Thijs. Thijs. Thijs Hoe is die? Waar kom ik vandaan dan? Schiedam. Schiedam. ik weet niet hoe je je door Schiedam. Zo is dat. dat ja, dat ken ik kennen je. Maar uh, nou, uh, ik zat er net uh, dat stuk in die krant. Dat is natuurlijk maf, hè? Zoek hier in de krant? Oh ja, natuurlijk. Ik heb het allemaal al gehoord. Ja? ja? Hij is al helemaal beleidtafel daar in de Haag. Gaat toch zomaar niet? ik een beetje mijn idee lopen overnemen met die bingo hall. Mijn bingo hall. Uh, mijn idee? Ja, ik weet het niet. Uh, dat is inderdaad. Je ziet het wel eens in, uh, uh, ja, op tv in Amerika. Zie je ook al of niet halen? Ja, ik begrijp het wel dat ze het stelletje leuk vinden. Maar natuurlijk is Schiedam is de bingo hoofdstad van Nederland. En misschien wel van de hele wereld. Oh, is, is dat zo. ze niet in de wagen eens een bingo hall naast het casino gaan bouwen. Ja, nou ja. Even... Zijn beleidtafel dan? Ja, ik weet niet. Ik vind het, uh, ja, het lijkt me wel gezellig, Thijs, dat je zegt. Uh, we gaan uit, we gaan lekker naar de bingo. Is dat niet? Want je wil dat bingo ook over... dat is toch een beetje het idee achter de bingologie, is het niet? Ja, dan moet je toch eerst mij vragen? Je moet ik toch even langskomen om het er wat leuks van te maken? Dat komt toch zomaar niet? Bovendien, ja, inderdaad, bingologie. Dat wordt dan helemaal verkeerd toegepast op deze manier Hoe het Hoezo dan, Thijs? Hoe moet dat dan toegepast? Maar je begrijpt wel dat bingologie gaat uit van de reeksen. Ja, nou, ja, nou, dat begint bij Schiedam. Die reeks niet in Den Haag. Ja, ik weet Daar begin je niet. dus. Nice. begint eerst in Schiedam. En dan komt er later, dan komt er nog Rotterdam tussen. En dan kom je dan pas aan ja. Delft komt je in. Je gaat, Den Haag, het, nou, je gaat het nou toch iemand niet kwalijk nemen dat hij op het idee komt om een bingoal te willen starten in Den Haag? Was ja, was dat de... ik gewoon niet leuk. Dat had hij via mij moeten doen. had ja. ik er wat leuks van kunnen maken, had uh. ik een leuke Cosmo bingo beleids maken. Ja, maar die, die, die lui van Zoals leven... Waarom doet hij dat dan gewoon niet eens? Ja, maar luistertijds die lui van leven, maar dan die luisteren niet naar Radio Gamba. Zullen we nou krijgen? Ja, zo zit dat. Nou, dan moet je snel wat van doen hoor, meneer D. Ja, ik, uh, je kan mensen niet aan de haren trekken en zeggen je gaat nu luisteren. Dat, uh... nou. nou, probeer het eens dus met een leuk spelletje bingo op Radio Gamba. Dat ja, heb je nog eerder gedaan. Ja, dat gek, heb ik was gedaan. Dat een fantastisch succes. Nou, dat werd gesaboteerd. Dat was een fantastisch succes. Ja, een beetje beveiligen. hè? Ja, een beetje beveiligen. Hallo, uh, het kost al genoeg tijd, uh, meneer Giersnavel. Het lijkt wel of het nog een, teken een keer op in... bingo, meneer Tegen. Helemaal niet. Ik... Dat trouwens meteen waar ik aan moest denken. Dat was eigenlijk mijn thema voor vandaag. Maar aanleiding van de bingo-logie is er ook bingo-topie ontstaan. Nou. Er zijn mensen die kunnen daar absoluut niet tegen. Die worden helemaal wit en dan krijgen kippenvel. En die gaan de haar gaan overeind staan. Die krijgen uitslag en kukkeltjes. Nou, dat is al wel Kloppen. Nou, dat, dat, dat loopt wel los hoor, dat uh, heb ik. Uh, nou, dat, dat, dat loopt echt wel los, daar heb ik niet nou, zo'n last van. Niet. Nou, dat weet ik niet, ik, uh, die symptomen die heb ik niet. Nou, die klinkt er wel een beetje naar hoor, meneer P. Nou, uh, laten we het daar maar. Uh, goh. Ja, nou goed, ik heb er echt geen last van niet Maar Ja, het is, het is wel te behandelen, alleen zijn ze nog een beetje aan het onderzoeken hoe dat precies uh, behandeld moet worden, die bingofobie. Bingo kunnen. Ja, Ja, Misschien nou... dat ze dat in Den Haag als eerste een beetje kunnen gaan doen. Bingofobie. Dus dat misschien die bingo hal, waar ja, zijn toch? In Den Haag is geen bingofobie een succes kan worden. Sorry ja, hoor. Ja, maar in Den Haag is toch geen bingofobie, want ze willen toch een bingo hal? Ja, maar er zijn natuurlijk geen klanten voor, dat snap je toch wel? Dat zal eens zo'n hal willen, dat wil nog niet zeggen dat de mensen ook naartoe gaan. Nee, we hebben een tramtunnel, maar wil nog niet zeggen dat er iemand in kruipt. Ja, dat is helemaal Precies. waar. Ja, oké. Okay. De tramtunnel loopt ook op dat kent toch ook? Ja, dat is waar. Een tunnelfobie. Maar uh, goed meneer Giersnavel, uh, nog iets met de Cosmo Bingo uh, op de Ja leuk hè? leuk idee. We zijn met laserstraten wel lucht in gegaan, ja? met heel wat weer. Ja, maar we zijn er al wel inschrijven? De inschrijvingen terug ontvangen? Nog niet. Nog niet, we nee, blijven nee. proberen. Ja maar er is... We ja, come in l... peace. Ja god, uh, hoeveel uh, buitenaards leven is er geïnteresseerd in bingo? Nou, weet u het? Ja, zie je wel wat die bingotopie heeft. Nou, meneer Giersnavel, tot de volgende keer. Doei. Dag! Ja, sorry, dan moet ik even afbreken. We hebben een, uh, namelijk een uh, beller aan de lijn. Ha, noes. Ja, precies. Oh, ik moest er even met dit. Ja, goedendag. Lekker muziekje met, toch? Met Frozelien. Frozelien, dat hoor ik toch? Nou, ik even op met het melodietje. Op zo'n melodietje. Ik wil even meezingen. Ja. Wat heeft u nou opstaan? Ik heb hem helemaal licht op staan, ik had even een melodietje, ik moest even meezingen. Van de radio, je begrijpt toch wel? Ja ja. Het ja, ja. Ik meteen een programma. Nee, ja. leugt toch niet. Nee, sorry. Ik hoor uh, hier muziekje. Sorry. Uh, <laughs> Vozelin. Je bent in Ja, maar dat ben ik weer. Ja, daar ben je weer. Weet je, het was natuurlijk dramatisch. Ik had je de vorige week in de lijn en we werden gewoon bruut uh, afgebroken door ja, een crash. Ja, precies. Het is nee, een sabotage je? van uh, Radio Rundvlees, uh, lijkt het. Ik weet ja, het niet. Ja, want klinkt allemaal heel erg gekies, hoor. Wat? Ja, dat is het ook. Het is niet leuk. Maar uh, ja, ik, ik wou nog even terugkomen eigenlijk op de knierzuiger, want daar had je het toen over, daar was iets ja, mee. Ja, komt er weer een beeld, hè? de knierzuiger. Ja, dat precies. De Vorige week heb ik er even een melding van gemaakt, ja. dan, uh, dat ging om de kniersuctie. Nou, ik weet niet of je gehoord hebt, Paul Pietersma, die had toch die eieren liggen. Op de kinderboerderij uh, gaan die knierzuiger straks... Ja, oh, uh, op de Ja, heb je een paar van die eetjes, wat is leuk. Ja, natuurlijk. ja. Meneer, komen ze uit? Uh, nou dat zou deze week, ik zou eigenlijk langskomen en hij, uh, volgens mij had hij ook een uitnodiging uh, aan uh, uw adres. Nou, uh... oh, ik ben heel benieuwd. Ik, ben, ja? ik zie hem er dus zeker tegemoet. Nou oké. Okay. En nog nieuwe stichtingen verder? Uh, ja, ik hoor nog even komen op die optastoon. Het uh, is misgegaan vorige week. Dan, uh, ja, ja goed, toch wel even gemeld aan de luisteraars dat de, de kniezuiger tegenwoordig ja. wordt ingezet als voor, voor kniersuctie. En dan worden de knierzuigers worden op de vetlaag gezet en die zuigen dan ook vet door de huid heen. Van naar binnen toe en nou ja, die kunnen dan weer opgeslagen worden en voor een later stadium gewoon weer uh, hergebruikt uh, worden. Ja. Dus dan weten ze dat en je vandaag terugkomen. Ja, je... nee, inderdaad, sorry, dat was ik helemaal vergeten. Dat was een interessant onderwerp natuurlijk. En dat gaat nu ineens allemaal gebeuren, hè? We hebben ja, die eieren weg, liggen. Ja, ja. ja, we hebben die eieren uh, bij uh, Paul Pietersma. wat Kan het wel druk krijgen, die Paul. Het is toch een heel zeldzaam beestje, die knieën zuigen? Ja, nou ja, goed, dat is zeldzaam. Ik bedoel, uh, uiteindelijk was die zeldzaam. En die werd toch voor het leven dreigd door de, door de grippelkruiper. Ik heb ja. het in ieder geval een keer eerder verteld. Ja. Nou, dat was, uh, was uh, Dikke Mik met die twee. Ja, ja nu natuurlijk die kniersectie uh, bekend is geworden, dan denk ik dat de kniersuigen toch wel in populatie gaat toenemen, hoor. Nou, laten we op, dat echt. dan hopen. Ja, gekwikt, Ja. Gekrikt. Maar, uh, hoe heet het, uh, je hebt... Uh, gekrikt, je, ja. je hebt vakantie ja. gehad en uh, je bent weer helemaal er tegenaan gegaan. Nog uh, interessante stichtingen tegengekomen of verenigingen? Ja, nou, ik heb een fantastische stichting, die met de meester zelf eigenlijk al thuis hebben zonder hetzelfde deed eigenlijk. Oh. En dat is de, de stichting uh, Microtarnieren. En uh, ik denk dat veel langs er automatisch al van lid van zijn. Ja, okay, want daar ja. gaat het om bij microtuinieren. <laughs> nou ja, het wordt zegt het al, tuinieren, hè, dus leuk met plantjes en levende dingetjes die groeien. bezig ja. zijn op een hele kleine schaal. Nou, dat gebeurt wel ja. vaak. Kijk maar eens in de koelkast. Doe maar eens een potje open. <laughs> en dan zie je vaak een heel ecosysteem uit zichzelf. gezelschap. Gezinsuitbreiding. Heel pikkeling zijn ja. in zo'n potje nou. Ja, Toch ja, Dat is microtuinieren. Ja, ja. Dat is fantastisch, dat is leuk, nou. dat is gezelschap. Dan heb ik echt, ja, dan heb ik echt groene vingers, denk ik. Want uh, dan zou je toch eens even bij mij uh, thuis moeten komen kijken, Fossenie. Nou, ik bedank u uh, vriendelijk voor oh. de heer, maar ik, uh, ik geloof u onmiddellijk. Oké. Okay. Oh. Nou, uh, dat is een rare vereniging, zeg, uh, voor het uh, microtuinieren. Ja, er komen ja. ook steeds meer microtuinertjes bij en uh, die ja? zijn er voor We bezig. Het gaat ja. eigenlijk helemaal vanzelf, hè? Het is, ja. ja, het is iets van deze tijd. Dus je bent lid... ook Je bent lid van zo'n stichting zonder dat je het weet. Nou voor je te weten, kijk als je een paar van die potjes in, in de koelkast hebt staan, mag ook gewoon buiten de koelkast, staan, ja. gaat vaak sneller ook. Ja. Dan ja, ja dan, nee, dat dan, is dan kunt die leer worden en dat gaat heel simpel. Eigenlijk stellen ze zich er ook voor dat hij eigenlijk al lid bent. Als hij aan de voorwaarden voldoet. Nou, dan vult hij nog meer. Dus het ja. de stichting van Nederland, ja. absoluut hoor. Ja, ja, ja, Leuke stichting weer, vreemde stichting, Fuselin. Uh, en hoe gaat het, hoe gaat het met je dieet? Nou, mijn dieet? Ja, je was er aan het afslanken. Nou, dat is voor mij voor het eerst. Ja, misschien nou, een keer. Je hebt toch een of andere, dat was dat was die, die, die liposuctie-achtige... Ja, die kniersuctie bedoel ik. Knie, juist, daar, daar was je toch mee bezig. Daar ging je toch gewicht nou, op uitdragen. Ja, ja, dat is waar, maar dat doe ik niet op diëten. Nee, eten, dat is zo. Eten met eten te maken. Ja, dat is zo. Goh, en ik de ben zo. ja, dat is gewoon de eenvoudige ja. weg. Ja, dat is waar. En, en toch veel, veel, veel, veel kwijtgeraakt al. Nou. Nou, uh, ik heb hier drie foamerzakken staan ja. en uh, ik vind ze wel, ik vind, kan ze niet wegkrijgen. En dat meen Zes je niet, Ja, moet ze, moet ze in, de, ik heb er heel wat te moeten doen. Moet je ieder geval dumpen? Dat is chemisch afval gewoon. <laughs> ja, wie weet. Ja. En ik hoor dat ze er zeep van kunnen maken. Dus misschien dat ik deze, deze fabriek even langs ga. Ja, nou eh. Uh, zeg voor zeep. Ja, dan hebben we voorlopig weer voor een uh, aantal jaren genoeg zeep in elk geval. Hé, hey, uh, uh, Pozzelin, ik uh, wens je ontzettend veel sterkte. Ja hoor toch, het en, uh, ik ga nog ik, even een in je eventjes. Ja, precies. En uh, in jouw tocht uh, naar uh, interessante stichtingen en verenigingen. Ja, ik hou je Oké, we gaan muziekje draaien. Dag, Dag. Dag. Ik heb een beller aan de lijn. Uh, uh, hallo. hallo, je bent in de uitzending? Uh, ja, uh, Elmo. Elmo, ik uh, uh, ben, ben uh, blij dat je hebt gebeld. Nee, ja, hey, Elmo, ja. je kon niet luisteren vanavond, hoorde ik. Je was aan het wisselen. Ja, van, uh... niet met tanden hoor. Maar nee. Uh, Mijn vader heeft uh, nieuw internet. Ja. En die uh, hoenenwapper... Uh... Uitgerekend op maandag gaat ja, hij dat doen. Precies, ja, precies. Ja. Ja. Dus ik zit hier een beetje met de gebakken piek. Ja, leuk is dat. Hé, hey, want weet je wat het nou is? Vorige week zat ik er al om te brullen. De Vries die had iets over uh, dat Susco album wat je zocht. Ja, van de, de enige eunig. Enige ja, de ja. enige eunig. En die ee... hebben we gevonden voor je. Hij ligt hier zo voor je. De oh. enige eunig, ja. Oh. Nou. nou ja, dat lijkt me sterk. Nee, ja, ja. ja, ja zo, de enige eunig. Dat is een mooi oh. rood. De nou, enige eunig. Mijn vader zei namelijk ja. dat hij jullie in het oogje had genomen. En dat het eigenlijk te... De enige eenhoorn was. De enige eenhoorn? Ik heb hier, hier. Nee, ja. Nee, ah, ja, hij ja. heeft het exemplaar om laten zien. De, de, ja, hij ligt hier zo. De enige eenig, dat is een misker, nummer 167. Nou, moe. Ja. Ja, uh, dat zag ik mijn broek vanaf. Dat nummer is het dan, de enige eenhoorn? Nou, dat is over een eenhoorn. Ja. En die staat met uh, allerlei stieren in de wijn. Ja. Dus die stieren, ja, die hebben twee hoorns en uh, nog twee uh, andere dingen. En ja, ja. Uh, ja, die lopen een beetje die eenhoorn uit te lachen. Ja, ja, Echt? En dan, ja, ja. Uh, ja, dan komt Lambiek to de rescue. Lambiek die gaat ze redden. Ja, uh, precies. Nou, Zo ziet de uh, voorkant eruit. Idonia, zo, ja, dat nee. ze er allemaal op staan. Ja, nee of dat. Met je, met je rom, uh, ja. Je ja, precies allemaal. Ja, ja, maar ik heb hier zo de enige eunig en uh, daar ligt hij dan. De die ja. eunig, die ligt hier zo op een soort van. Hij zit op een soort van troon met zijn benen wijd ja, en er ja. zit inderdaad helemaal niks. Nou, dat Het is ja, een eunig. En daar zit Suske. Het van stellen, ja, zo. Ja. Nou ja, ik, ik Laat even. En Suske zit aan de linkerkant. En Wiske aan de rechterkant. Op hun knieën. En hij zit zo met zijn armen op hun hoofden. Ja. Het ziet er heel ja. uh, gezellig uit, zou ik maar zeggen. Ja, ja. De enige enig. Ja. Ik heb hem nog niet uh, gelezen eigenlijk. Ik ga eens erin uh, duiken. Nee, oh ja. Nee. Nee. Yes. Hey, maar Elbo. Ja. Hoe hey. kan dat dan? Ik heb hem hier liggen. Dan zeg jij dat is uh, een nepper. Dat denk ik wel, ja. Is die wel uh, van de... Ja, de Fries komt er mee aan zitten. Die zegt, hier, daar heb ik hem voor de jongen. Ja, maar is dit niet de Nederlandse versie dan? Nederlandse versie? Uh, de Fries, die geeft dit aan. Maar ik heb daar niet zo... De Fries, die heeft ja, het er allemaal... Ja, er gaat op. altijd een hoop verloren met de vertaling, uh, heb ik het idee. Er gaat een hoop verloren met de vertaling. Het is toch Belgisch? Ja, nou, en dan Nederlands. Ja, dat is een hele, hele vracht inderdaad. Elmo. Ja. Ik uh, vond het leuk dat je belde. Ik vind het jammer dat je niet kunt luisteren. Anders ik wil Ja. ja. Maar we sturen alsnog dit exemplaar van de enige eunig naar jou ja, dan. Dan hoef je uh, dat lijkt niet. dat echt uh, helemaal gezellig. hoef je niet aan je vader te geven dan. Uh, welk station heeft je deze prijzen gegeven? Ja nou ja, Radio Gamba. Ja. Ja. Ja. Oké. Okay, nou, van. Elmo. Ja, oké. Okay. Uh... Hey dag. Ja, doei. Dag, Elmo. Hoi. Nou, dat komt er wel goed met dat uh, album. Ik heb hier dat album voor. met de enige Eunig. Ik zeg, dat zag er wel uh, echt zuske achteruit. Maar nou heb ik het in zit te kijken. Het is inderdaad ietsje anders. Iets anders getekend. En Suske, die zit hier ook. In tegenstelling tot die Eunig. Met een behoorlijke bobbel in zijn broek. Ik weet het niet. Dit is een heel ander album inderdaad. Misschien wel zo'n illegale. Ik, dan moet ik eens even aan de Vries vragen. Want die kwam er mee aanzetten. Dames en heren. Dit is de gedichte, Piek. Deze parmante boy... laat met zijn zware... maar toch ook zeer mooie stem... uw gehoorgang tintelen. Dit is de gedichte, Piek. Ja, natuurlijk is hij weer bij ons. Onze eigen gedichte, Piek. Onze eigen gedichte, Hans van der Zwans. Hallo. Hallo. Uh? U bent in de uitzending. Ja, hoor. Ik ben er Natuurlijk weer een fantastisch gedicht voor ons. Hallo. Nee. Uh, eerst Brinkelman die geen reportage heeft, en nou weer onze huisdichter ja, die geen gedicht heeft. Ik ben helaas uh, niet klaargekomen, of ik heb het uh, liever gezegd net niet op tijd afgekregen. Ja, dat lijkt me wat beter gezegd, meneer uh, Van der ja, Zons. Maar, uh, hoezo? Uh, nou gaat... ja, ik wilde het eigenlijk ook een beetje aan u voorleggen. Ja. Uh, ik zit namelijk uh, met een uh, luxe probleem. Nou, deelt uh, u dat met ons? Nou, ik heb uh, een aantal geld een van mijn... Uh, ja, uh, hoe zal ik het zeggen, om een van mijn projecten te financieren. Uh, een uh, gedichtenbundel? Nee, nee, niet, niet van dat alles. Ik zit meer te denken aan een film of een, film. een, uh, een tekenfilmserie voor zo, de kinderen. Zo, zo uh, in de spoedsporen van uh, Herman van Veen. Jo, een soort van, ik uh, heb uh, inderdaad gezien... Uh, uh, Fred Ja, dat hij weer en ja. ik dacht, uh, ja, misschien is het wel tijd voor een, uh, een nieuwe serie. Oh, Fred, Dokus uh. van der Zwans. Nou, nee hoor, het gaat over een teek. Uh, een take? Hè? Ja, ik Tss. weet niet of u dat kent. Ja, dat van die, honden. Dat kleine beestje. Jo, die mensen, die van honden, die gaan nog wel vaak op honden zitten. Ja, en dan zuigen ze zich helemaal vol, hè? ja En dan maar... worden ze helemaal bol. Maar bij mensen is dat helemaal gevaarlijk ook, hè. Ja, dan kan u dus ja. ja. En dat is uh, niet helemaal pluis als je dat onder de leden hebt. Maar het gaat over een teek. Uh, ja. is een uh, weesje dus om te nemen. De titel heen. is uh, de teek die uh, op een aanbij leek. En ja, dit oh. is een uh, zeer toepasselijke uh, ja. titel. Ja? Uh, dacht ja. ik zo. De teek die op een aanbij leek. Ja, ja oh. want uh, ja, deze teek die uh, loopt met zijn ziel uh, een beetje onder zijn arm. Oh, hebben ze die? Oh, ja. En uh, ja, hij loopt daar dus uh, door een, uh, een veld en daar zitten allerlei mensen. Ja, ja. En dan besluit hij op een dag eens uh, ja, in een van die broekjes te gaan uh, kokkeloren. Ja. En zodoende komt hij in het bruine bos terecht. <laughs> en uh, ja, daar beleeft hij allerlei doldwaze dingen uit. Ja, ja, zoals... Uh, ja, daar... Uh, Moet je nog over nadenken. Ja, ja. Het ja. is dus altijd leuk om de outline te bedenken, maar dan de invulling nog, hè? meneer ja, Van der Zwans? Het, ja, het hele raamwerk is zo'n dus ja. beetje af. Ja, hè. Ja. Nu moeten we alleen de puntjes nog uh, op, op de tape zetten. Uh, ja. Wat een uh, smerig uh, verhaal, uh, meneer Van der Zwans. De teek die op een aanbij leek. Ja, Ik nou, uh, helemaal volgezog, en dat, en hè, het is tot... hij is familieer... ...tussen die tros... Uh. Ja, ja. Ja. ...en uh, is dat voor kinderen... ...dat is wel geschikt voor kinderen... Dat ...nou van. ik denk uh, dat zij die dubbele bodem... Uh, ...die er uh, uh, ja, toch enigszins in zit... ...niet helemaal door hebben... Nee, nee. Uh, ...want wij weten... ...ja Alfred is kwak... Uh, ja. ...wij weten allemaal wat uh, meneer Van Veen daarmee bedoelde... Uh ja ja, daar ja, uh, had ik er nog niet over nagedacht. Maar, nee, ja. ja precies, dat dacht ik ook. Maar uh, ja, dat zullen so. de kinderen ook niet uh, bij deze serie doen, hoor. Nee, maar het wordt ook wel wat zo'n musical, de take die op een bij leek. Ja, dan uh, komt hij toch meer op het terrein van die andere kwezel ja, uh, ja. die je altijd belt. Ja, die, die belt helemaal lang naam kwijt. niet. Uh, dat is uh, Berry Stevens, die ja, belt. Steve eens. Ja, die zou weer ja. te gast komen en sindsdien hebben we niks meer van hem gehoord. Dat is ook uh, ja, eigenlijk best schandalig hè, eigenlijk. Ja, ja. precies ja hè. Ja, maar, maar eens... ja, ik wil u eigenlijk niet verder vervelen hoor. Nee hoor, dat uh, lijkt me een... Uh... U vervult ons nooit natuurlijk met die uh, interessante verhalen. Maar uh, houdt u ons gewoon vooral op de hoogte van de het ja, scenario en kijk de plannen? Ja, op of zo hè? Ja, ja. Want uh, ja, dit soort series uh, hebben bij dat soort uh, stations flink aftrekken. Ja, maar waarom geen teekje dan? Uh, ik begrijp u niet helemaal. Nou, maar gewoon maar. de gelijk verkleine tekje. Dan is het gelijk weer voor kinderen. Dat op aanbij leek je. Ja, dat is dan misschien niet zo. Dan moet u misschien het aanbij verhaal laten. Maar dat is juist ja, maar het... nu begint u aan mijn raam. Nee, oké. Okay. Meneer van der Zwans, mag die ik u bedanken voor het telefoongesprek? Ja, Dat is goed. Tot volgende week. Ja, tot ziens hoor. Daag. Ja, dag. Dag. Okay. Ik heb een beller aan de lijn. Hallo. Goedemorgen. avond. Met, met Guus Meneer Giersnavel, ik hoorde het van de redden. Wat klinkt uw stem, Rai? Ja, met Guus Giersnavel. Ja, meneer Giersnavel, hoe, hoe maakt u het? Wat klinkt uw stem, Rij? Nou, ik maak het heel goed. Bedankt, meneer King. Wat, wat, wat, wat is er met uw stem aan de hand, meneer Giersnavel? Er is helemaal niks met mijn stem aan de hand, meneer Nee, ja, maar meer met mijn stem aan de hand. U klinkt Wel, anders... Uh... Nee. Hallo, Guus Giersnavel. Leer mij Guus nou. Giersnavel kennen. Nou, ik ben Guus Giersnavel en ik bel u op... Ja? En u moet niet verder geen uh, insinuaties maken. Nou, meneer Giersnavel, uh, u, u heet misschien toevallig ook Guus Giersnavel. Ja, ik ben, ben oh. Giersnavel en ben ik stel gewoon op naar jullie show. Maar u bent geen familie van? Vraag. Geen familie van uh, onze Thijs en Guus? Uh, nou, nee. Niet echt, nee. Uh, die... Ik dacht niet dat ik de personen... Uh, nee, ik ken oh. ze eigenlijk niet. Nee. Oh, nee, nou, u heeft Thijs net gehoord, als het goed is. Dat is onze bingo-expert. Ja, die rare kerel. Ja, ik heb het gehoord, inderdaad maar hij al opgenomen of blijft hij gewoon doorgaan met dingetjes? Nee, oei, dat, is, nee dat vindt hij leuk. Maar waar belt u voor? Nou ja ik, ja, ik ben Guus Giersnavel en ik heb vandaag een nieuwe uitvinding voor u. <laughs> en, oh, u bent ook uitvinder? Ja, uh, ja, ja. En ik heb voor u en voor de luisteraars heb ik de rulroller. en nou, ja. Waarmee je dus alle oppervlakte, uh, door er overheen te rollen, gewoon rul kan maken. U doet uh, ook iets met rullerubber? Eh... Uh, nou oh ja, zoals ik al zei, ik ben dus Guus ja, ja. En u weet dat de heer Guus Giersnavel dus verantwoordelijk is voor, uh, um, hoe heet die, uh, voor Rulle Rubber Innovations BV. Ja, ja, hoe heet hij? Dat, die? dat, dat, nou, dat Rulle Rubber het leven traaglijk maakt. U, u bent een bewonderaar van onze Guus Giersnavel waarschijnlijk en u wilt hem uh, imiteren, maar uh, uh, het lukt Nou niet ja, mijn naam is dus Guus Giersnavel. Ja, en u en zegt dat u uitvindingen doet. Dus... Uitvinder ja, en wil de echte Guus Giersnavond maar goed. Ja, gaan we hier een wie van de drie's aanhouden, zeg. Nou, nou, mijn nee, naam hoor. is Guus Giersnavel. Mijn naam is Guus Giersnavel. Mijn naam is Guus Giersnavel. Ja, nou, ik ja, ben eindvinder van beroep. Ja, ja. wat is dat nou? Nou ja ik, ja, ik wou gewoon op de radio. En ik, dacht, ik ging gewoon bellen. Ja. En dan kom ik tenminste op de radio. En ja, ik ben al Guus Giersnavel. Ja, nou, nou, dus ik, dacht, ik kan wel even bellen. Ja, het is gelukt. Gewoon. Nou, het is ja. gelukt hoor. Uh, u, u bent op de radio. Nou, wilt u ophouden met spreken? Ik wil het gewoon even leuk maar Nou ja, dat is het vat rond. Dat ja. ik dus gewoon, ja, ik, uh, de groeten. Aan Hani en Leo ja. en uh, Lisalet ook. Uh, Oké. Okay. En okay. de poes van mevrouw Wamstra. Oké. Okay. Bedankt voor het bel van meneer Slavon. vind het leuk dat ik iets even doe. Oké. Okay. Daar. Ik denk dat die opbouwapparaten gewoon goed gekopen. Dat iedereen nu een beetje durft te bellen. Dat het makkelijker gaat. Want we hebben hier natuurlijk onze eigen Paul oh, ja. Pietersma aan de telefoon. Meneer Pietersma. Ja, Bent ben er weer. Ja, daar, ben, daar bent u weer, ja. ja. Of ik mag tegenwoordig Paul zeggen, of dat mocht ja, ik al heel ja. lang, maar goed. Hé, hey Paul. Ja. Hoe is -ie? Ja, hij? Ja, is lekker. Met de, de beesten. met de sperreweurs en de wouwen. <laughs> Wat is daarmee? Nou, ze hebben dus in Den Haag hebben ze een telling gehouden. Ja. En er bleken dus buizers, de en de wouwen en de arenden, de kiekertieven... Noem ze, maar op. Valk, ja, ja, ze maar op. de gieren en de regelmatig hier in Den Haag. Ja, ja. Oh, is dat zo? Ja. Oh, die heb ik echt nog nooit ze gezien. Hebben, ja, ze hebben geteld dat de passeren er jaarlijks hier een miljoen, hè? Oh. Die gaan dan uh, over de land en uh, boven de zee. Ja, ja. Dan maken ze gebruik van die opstijgende lucht. Temmie. van dus lekker warm. Ja, thermiek. Inderdaad. Ze schijten wel in de zee, maar ah. dat geeft niet wat goed voor de vissen. Ja, ja, ze schijten wat af, die beesten. Maar uh, gieren en zo ook? Gieren? Ja. ja, ze hebben een hele koppel gieren, hebben ze van 18 stuks boven het statenkwartier, hebben ze gefotografeerd. Oh. En Arenden ook. Ja, ja. Ja, die is een hele grote groep van de Monniks gieren, die is heel zeldzaam. Ja, ja. Die komt uit Spanje. Nou, en hier is nou hier bij het statenkwartier gezien, hè. Ja, ja. En nou, de mensen kunnen dus ook nog kijken, In augustus tot en met november, zijn er nog volop. Paul. Paul, over kijken gesproken. Ik ben vergeten naar die eieren te komen kijken. Ja, maar dat is volgende week pas. Oh, dus ik heb niks gemist. Nee, het programma gaat nog goed, maar we zouden graag. Ik heb net Focalien gehoord. Ja, Focalien. Maar we zouden graag ook de Greppelkruiper hebben. Misschien kan ja. zij ons helpen. Ja, ik weet niet, de Greppelkruiper. Is dat eh. Uh, ja, dat was toch een vijand? Ja, maar eh, uh, wij doen ze in een aparte hok. Eh. Ja, ja. Is het nou wel slim om die beesten op een kinderboerderij naast elkaar te gaan ja, zetten? Ja, want er moet bij gefokt worden, oh, want die ja. zijn ook zelfs avond. Want ik heb er zelf naar gezocht, met ja, ja. de 4.000 Ja, Ja, ja. Ja. Goh. Nou, hey, maar ik heb nog een dingetje over de boerderij. Ja, nou, nou vertel, hey, vertel op. Nou, ze hebben best eh, vandalisme gedaan. Ze hebben over de hek geklommen, hebben ze de schapen geschoren. Oh. En eh, ja, nou heb ik hier uit de krant, las ik dan ineens gededen. dat is een... Eh, schapenslachter, een dierenboel is actief. Ja. En uh, ja, dan ben ik bang dat hij naar de Haag is gekomen, hè. Oh. Om mijn schapen te zeggen. Nou, dat zou, uh, ja, die, die, die, dat wol, dat is natuurlijk wel wat waard, ja. hè. Ja. Ja, dan lopen die beesten, die lopen daar al, joh. Wat loopt er rijden, dat is wel te koud, maar. Ja, nou, maar dan uh, moeten ze uh, ja, een, uh, een truitje breien of zo. Kan je ja. nou dat niet doen? Ja, uh, die stukken, die stukken wol al die die in zit, van het achterste, hè. He. Ja. Die hebben ze allemaal laten liggen. Ja, ondankbaar, hoor. Ja. Nou, eh, maar kan uw vrouw dan niet eh, een, een leuk truitje eh, van, van wol natuurlijk? Ja, er is geen wol. Er, er is geen wol. Ja, maar gaat u even bij de... En bij de... niet met die stroomvol zitten te spinnen, hè? Nee, maar dan kun je gewoon even wol kopen, toch? Nee, wij, wij doen alleen maar uh, vegetarische wol. Vegetarische wol. Ja, Nou, Zuivere biologische... Ik dacht, dacht dat u wel een beetje door de Worteltje wol... soep. Dat u een beetje door de wol geverf was. Ja. Uh, nou, Nou, uh, saboteert u mijn fantastische woordgrapje natuurlijk. Maar, uh, ja. nou ja, goh. Dat is uh, lullig voor u. Ik heb niks meer, joh. Nee, maar ik vind het echt uh, lullig voor u dat dat gebeurd ja. is. Anders ga ik gewoon even kijken. Ik heb ook nog wat wollen truien. Als ik die nou gewoon weer even uithalen. En ja. die wol gebruiken. Nee, joh. Dat doen we niet. Ja, we er maar mee stoppen. Nou ja, oké. Okay. Het was goed bedoeld. Uh, ja. Paul. Nee, we wachten gewoon op de geiten, wow. Oké. Okay. Nou, Paul, tot de volgende keer. Yo! Meneer Pietersma. Dag! Paul! Ja, yeah, oké. Okay. Hey, Dag. Dag! Dag! Ja, wat moet dat nou, zeg, arme schapen? En dat uh, net nu de herfst begint, zeg. Ja, dat is natuurlijk wel aardig gaan groeien, want ze hadden al een keer geschoren. Ja, nou, lullig. Daar nou, kan er ook niks aan doen. Ik heb hier een uh, beller aan de lijn en die klinkt niet zo vrolijk. Hallo? Ja, naam, Guus Giersnapel spreekt u. Ja, Guus Giersnapel. precies, ja. de echte zullen we maar zeggen. Ja, Guus Giersnapel, u weet wel wie het bent. Ja, de enige echte, ja, u heeft, u heeft u nu net naar de uitzending geluisterd? Ja, maar dat is wel half uur zo. Ja, precies. Alle echte dwaze lijp, probeert mijn naam te doen alleen maar ja. om op de radio te komen. Ja, precies, dat was het eigenlijk een beetje, hij wilde op de radio komen. Nee, ik man, dacht, man, man, uh, ik dacht, kan ja. Kan u dit nog hier op tafel, of tegenkom? Nou, nou, nee, ja, goed. Mag ik Misschien is het een fan van u dat hij denkt van, goh, die man, al die ja, uitvindingen... Dat is, is gewoon een parasiet. Misschien is het een stalker. Dus ik gewoon kappen. Een stalker? Ik, ik, ik ga gelijk die, die, die organisatie pleur op, uh, van mij, dat erop, erop zetten. Oh ja, dat hadden we nog. Ik ga ja, gelijk het asbak voor de raad om mee te beginnen. En nog veel meer. Nou, één voordeel heeft u wel, meneer Giersnavel. En dat is? Nou ja, u weet zijn naam. Ja, ja, er zullen er niet heel veel van zijn, volgens mij is het gewoon, uh, heet heette helemaal Gu Guus Giersnavel, Die heet helemaal Guus Giesnabel, behalve ik. Niemand toch? Nou ja, de, die ja ik weet niet, zijn er nog meer Guus'en nou, uh, in uw zelf. familie? Nou, Guus'en niet, maar, maar Giersnavel is genoeg, maar ja, de combinatie daarvan is dus duidelijk niet. Ja, ja. Uh, er maar laten we zich niet van de wijs brengen. Heeft u trouwens nog uh, uitvindingen met uw Rullerubber uh, Innovation uh, BV? Ja, ik had dat dus een, Maar dat is hier die rare, die rare lab. Primeur uh, die die, die, die die die had... weggehaald. Ja, die rulrollen, Dat was mijn uitvinding. Die Rullerubber was uw uitvinding. Hoe ja, alleen, die... kijk, hij vertelt een verhaaltje bij mij. Dat kon hij niet weten natuurlijk. Hij had gewoon gespioneerd. Ja. Dat, hij, dat hij wist dat ik vandaag Spijner. de Ruller zou presenteren. Ja, ja. Nou, misschien uh, heeft hij spyware geïnstalleerd dat u uh, e-mail of zo onderschept. Ja, weet ik, Zo'n is er zo eentje. Ja. Zal ik er niet lachen. Ja, nee, dat weet ik niet, maar dat zou kunnen dat hij dat weet. Wordt want... volgende week hier Giersnavel. Laat ik hem bellen, dan kan je lachen. kan je niet nou, kan staan. Ja, ja, ik kan, ik u, u, niet, er, kan me u nou, ergens wel voorstellen hoor. Maar uh, wat, wat is dat dan met die uh, roll -roll roller? Ja, kijk, dat hebt Gopi natuurlijk niet bijgesteld. Nee. Ik er allemaal Nee, precies. Nee, dat weet ik wel. Dat, dat weet, weet u alleen. Ja. Nou, gewoon uh, alles waar je overheen rolt, dat wordt rul. Maar ja, je gaat natuurlijk niet uh, een beetje over een spiegel heen gaan rollen met zo'n dingen. wordt de spiegel rul van, dat wil je niet, want je wilt er blijven kijken. Ja. Dus daar gebruik je hem voor, gewoon voor je handdoeken. Als je ja. lekkere een handdoeken wil hebben, dan ga je de rulrollen eroverheen heen gooien. Maar ja. nou, dan wordt je lekker rul van. En uh, in, in, het het kader, van in het kader van uh, tuinieren. Uh, wat zou je daar dan mee kunnen doen? Nou, ik zie de relatie niet, meneer Teten. Nou ja, een, uh, ik, zie het, een, uh, ik zie het voor me ineens. Ik, ik zie zo met een ruwroller uh, over mijn uh, microtuintje eigenlijk. Eventjes, uh, ik vraag me af wat ja. er dan gebeurt. Maar ja, als je daar een uh, lolletje lo lo lo mee krijgt, dan zou ik het zeker gaan doen, meneer Teten. Maar, maar misschien, misschien is het de... Ik... ik heb natuurlijk wel even de wc roll hier uh, ver ver verruld, doorgemaakt, met de rollen. Ja. Nou, als je het een stuk, stuk troeven gelijk, hoor. Uh, ik, ik heb hier geen uh, radiostation natuurlijk om mezelf af te laten zeiken door een zekere Giersnavel. Uh, ik, uh, ik heb het even gehad met meneer Giersnavel. Dag meneer Giersnavel, was dat? Uh, hebben ja, we hem hier nog? Ja, die gaat gewoon, uh, ja, je bent niet meer in de uitzending, hoor. Ja, alles wordt rul. Ja, precies. Nou, uh, dat was uh, Guus Giersnavel. Ik heb uh, hier een uh, trouwe belster, zullen we maar zeggen. Dat is Corseline is aan een? Hallo, mevrouw. Dan, kunt u mij horen? Ja, mevrouw Smechmans. Ja, goedenavond. Met Voselins, gaat het al beter met u? Of is het nog steeds moeilijk? Nou, ja, het is heel moeilijk. Dat, dat weet u, meneer uh, Ja, dat, u heeft het moeilijk. Dat uh, weten we, ja. Maar gaat het al ietsje beter misschien? Nou, nee. Tis, tis, tis, het is alleen maar reggeren. Ach, het wordt die... Deze keer proberen ze het weer. Die monniken, ja dat is een probleem. De, nee, die paters, die monniken, ja. De paters. Ik, ik ben daar zo slecht van op de hoogte. Dat zeg ik dan steeds verkeerd. Maar dat bedoel ik niet rot hoor, mevrouw Smechmans. Nou dat weet ik wel meneer. Okay. Zee, het gaat ook helemaal niet om de natuur daarvan. Vindt of valt zegt. de ga dat ik deze dingen iedere week weer opnieuw moet ervaren. En... ...dat ik daar eigenlijk niet meer tegen kan. Ja, dat begrijpen we heel erg goed. Want dat is, uh, die paters maken het uh, leven moeilijk voor u. Wat hebben ze nu nou, weer uh, op oh, een kerst, Nou, toch? ja, wat ze nu dan weer hebben... dan ze hebben de VK-jector blijkbaar ontdekt. Blijk. Oh, van Giersnavel. Ja, dat is wat het eerst uit vind ik heb begrepen, hoor. Van, van die ja. zekere Guus-Giersnavel. Uh, ja. En nu vliegt er een nuchel mee in. Die komt helemaal niet terug. Gaat echt nuch. Zo. Ja, dat was de eerste uitvinding van van Kistnavelen. Je weet, met de VK-jector kan je dus vooruit poppen. Hè? Ja. zo kan je zo je poppen ja, gewoon in een hurikaat proberen te mis. Staande poepen. Juist. Nou, ja. dat hebben die paters hebben dat hier ontdekt en het is een gekkenhuis geworden, want ze dus lopen de hele dag met die VK-jector. Ze dus gaan hier door het heen te eten slikken. Dat meent u, dat u niet. Vindt u toch, dat vindt toch, kan niet leven hè? En dat, dat stinkt bij het leven natuurlijk. Ja, ik kon de kamer niet meer uit. Ik terug zeg, Ik wil niet doorheen, want stel je voor dat ik Ach, gaat... Wat er dan allemaal gebeurt, maar waar, dan gaat... moet het zeggen. Maar Foselin of mevrouw Smechman. Nee, waarom... Nee, ja, dat was Corseline. Uh, ik bedoel, Corseline, ja, dat is uw zus. Corseline, uh, ja, dat is mijn, mijn zus. Corseline, ja, uh, zeker, ja. Maar waarom ga je niet uh, naar een ander klooster of zo? Dat is makkelijk gezegd, hè. Ja, ik weet niet, vraag plaatsing. Ja, ik weet, u begrijpt zich meestal niet in die kringen, begrijp ik dat nee. u voordeelt dat zoiets is zoals oh. dat heet het ja, ja. een soort verjaar. Nou ja, zomaar, u kunt nu echt wel een, een rijtje opzommen dat u zegt, dit is niet hanteerbaar meer, dit, hier kan ik niet uh, mijn ja, uh, ik roeping vervullen, toch? Nou ja, te beginnen is er in deze omtrek natuurlijk niet zomaar een klooster nog te vinden. En daarnaast is het zo dat je niet, ook niet zonder een klooster weg gaat, he. Dat is natuurlijk een beetje, een, beetje ja. een soort lokale verrader. Als je dat doet, je moet gewoon blijven en de, de, de lokale klooster ondersteunen. En als ja. je dat niet doet, dan, dan, ja, dan gaat het helemaal niet goed, he. Ja, ik kan u niet helpen, zeker niet in de korte tijd die wij hem nog hebben. Want we moeten eigenlijk nog eventjes door met de uitzending. Uh, Anders belt u gewoon... Ik heb geen oplossing met die fekeljag. Ja. ja, nou, ik het weet het beginneen. echt niet. Korselien, het uh, mevrouw Smechmans... Uh, anders belt u gewoon in de borreluur nog even terug, maar we moeten even verder met het programma. Ik uh, vind dit allemaal erg moeilijk voor u en uh, nee. ik zou u ook graag willen helpen, maar ja, het is heel moeilijk. Zinkt maar ik gewoon onder de deur, op. Corseline. Uh, ja. Bid voor een goede afloop. Ja, dat is ik zeker of vier. Oké, okay. bedankt voor het bellen. Ja, dag, dag. dag. dag. We zitten alweer uh, aan het einde van het programma zo'n beetje, joh. Uh, je kent het wel, afkondigen en zo. En dan uh, juist de bekende muziekje. Uh, en nog natuurlijk weer zo'n telefoontje op de valreep. Hallo, wie hebben we daar zo? Ik ja. ben het afkondigen. Hallo, De Vries. Ja. Ja, je weet omdat dat ik zelf op het ja. Ja, ja, eind ben. niks bijzonders of zo. Nee, dat is waar, maar ik had je niet meer verwacht. Want uh, meestal Ja, het is gewoon onzin, maar je bent de hele in gesprek. Ja, het is een gekke huis, De Vries. Uh, ik zit in mijn eindtune, weet je wel. Ja, ja, ik had het wel door dat het druk was, maar... Uh, maar ja goed, je moet ook een beetje aan de, aan de eind. uit. Dus ik altijd ja. over, over dat kutkind natuurlijk, dat hij er weer is en zo. Ja, vind je niet leuk? Nou ja, ik vind het op zich vind het hartstikke geinig hoor. Ik maar bedoel... Maar dan niet te mekken dat, dat, dat internet van hem en zo. Ja, maar jij ja, vind... alleen maar dat, ja, hij weet gewoon dat er een paar jongens van mij daar een beetje die boel op is te installeren zijn. En hij weet dat dom goed, want daar heb ik er persoonlijk over gesproken. Dat hij niet zo raar moet lullen, want... Het, het geeft nog eenmaal een beetje rommel. En nou ja, oké, okay, dat, dat maandag, daar kunnen dat wij ook niks van doen. Nee, ja oké, okay, maar het is wel lullig natuurlijk dat uitgerekend op maandag dat hij er niet bij je Moet je juist opletten wat ik vast voor een verbinding heb, want die gastjes van mij die hebben er wel kaartjes van gereed, hoor. Oké, oké, oké. Hé maar de vries, uh, nog eventjes, jij gaf mij dat album voor uh, zijn ja. vader. En, uh, wat is dat nou? Een onbekend album, dat bestaat niet. Uh, dat was toch van die uh, enige. Ja, die enige eenig uh, bedoel Ja, wat, wat had je dan verwacht? Ja. Dit, dit, nee, is, nee. dit is het. Ja, dat is hem, precies. Maar die bestaat volgens Elma, want zijn vader had een grapje uitgehaald. Dat was de enige eenhoorn. De enige eenhoorn? Ja, ik weet het ook niet hoor. Jij ja, kan ja, de expert. Nou ja, dit is een boetlekkie, maar dat heb ik je al gezegd. Ja, nou ja. Ik, ik kon dat roodblauwe blauwe heb even niet vinden voor je, maar... Uh, ja, ik dacht dat die uh, pikken het plezier ermee deed in de eerste Ja, stand. nou, dat zei maar ik ook. ik mag hem e graag terug, dus nou, hoor, uh, wat, uh, Ja, ik weet niet. Drief hebben ze genoeg. Ja, dat denk ik ook. Het is een heel speciaal ding, eigenlijk, joh. Ja. Maar, uh, nou ja, goed. Hé, uh, hey, uh, we zitten aan het einde, joh. Ik moet de tune gaan draaien en zo. De vriend ja. bedankt voor het bellen. Nou, oké, okay, het is niet anders dan, okay. uh, dan uh, volgende week, maar weer een Z beetje tijd. Want, ja. Want uh, ik gelijk... hebt commentaar genoeg, eigenlijk. Maar goed, oh, tot uh, volgende week, hè. Oké. Okay. Hey. Dag oh, Roy zegt hij dan altijd Dat was uh, de Vries nog even op de val reed, zeg. Oh my God. Nou ja goed Zonder uh, de Vries aan het einde is er natuurlijk geen Gamba Radio Gamba Radio Gamba Radio Radio Gamba Radio Gamba Radio van Abba tot Sapa Gampa Radio. Radio Gampa Radio.